ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu U het weekend in.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 She's gonna make me pull, In the party till I can't no more Celebrate cause that's all I know Na 27 jaar in South African jails, is Nelson Mandela een vrij man. Al 20 jaar. Waar? Dit is 20 jaar ZFM. Dit Dan Je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne me suis pas les autres en m'en doort. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. Dans ce désert, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jette. baby mm, sophisticated mama come on you disco the bottle Send photographs of Mars We're so enchanted by how clever we are Why should one baby feel so hungry? She cried Saltwater When Oh, well.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 De rechters in het proces tegen Geert Wilders moeten worden vervangen. En de hele zaak moet over. Het wrakingsverzoek dat advocaat Moskovits vanochtend had ingediend is toegewezen. Volgens de wrakingskamers hebben de rechters niet duidelijk gemaakt... waarom de islamdeskundige Hans Jansen niet als getuige mocht worden gehoord. Samen met de eerdere incidenten is daardoor volgens de wrakingskamer de indruk van partijdigheid ontstaan. Wilders en Moskowitz wilden Jansen horen over een etentje met raadsheer Tom Schalke, die deel uitmaakte van het hof dat het OM opdracht gaf om Wilders te vervolgen. Hij zou Jansen, die een paar dagen later werd gehoord als getuige deskundige... tijdens dat etentje hebben beïnvloed. In het Amsterdam Rijnkanaal is het lichaam van de schipper gevonden... die vanochtend met zijn voetveer werd aangevaren door een binnenvaartschip... Hij zat als enige op het vierpontje. Het voetveer bij Breukelen werd vanochtend om zeven uur aangevaren door een Duits binnenvaartschip. De bemanning daarvan is gehoord. Er was in ieder geval geen alcohol in het spel. In Hoofddorp is een bejaarde vrouw in haar scootmobiel omver gegooid. De vrouw van 79 werd belaagd door vier jongens toen ze hen voorbij reed. De vier scholden haar uit en duwden vervolgens haar scootmobiel om. De bejaarde vrouw viel daardoor op de grond en liep hoofdletsel op. De daders zijn nog niet opgepakt. De Gouden Radioring gaat dit jaar naar het programma Giel. Het publiek vindt het programma van DJ Giel Belen op 3FM het beste radioprogramma van het jaar. Claudia de Brij van 3FM werd gekozen tot Beste RadioVrouw en Edwin Evers van Radio 538 tot de Beste Radioman. Een vakjury kende verder de Marconi Urver Award toe aan Jeroen van Inkel. 3FM werd gekozen tot beste radiozender en Mattie Valk van Q-Music kreeg de award voor aanstormend talent. Vanavond worden op het Televisiergala de televisieprijzen van dit jaar uitgereikt. Het weer, het droog met de opklaringen. Vannacht komt het land in maart af tot 4 graden. Morgenmiddag regen en windstoten en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij bereidt het.